5 uur. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. Premier Rutte wil weinig zeggen over afluisterpraktijken amerikanen Letse president beschouwt supermarktongelukken als moordzaak. En Henk Krol wil weer op lijst 50+. Plus. Het weer, wolkenvelden trekken over het land. Op een enkele plaats kan een bui vallen. Minima vanavond en vannacht tussen het vriespunt en 4 graden boven nul. De noordenwind neemt toe, morgen is het wisselend met wolken, wat zon en mogelijk een bui... en de temperatuur ligt smiddags rond 8 graden. Premier Rutte gaat nauwelijks in op de berichten dat Nederland is afgeluisterd... door de Amerikaanse inlichtingdienst NSA. Voor aanvang van het VVD-congres in Den Bosch wilde hij alleen dit zeggen. Het is heel ingewikkeld voor mij om daarop te reageren... omdat wij als Nederlandse regering door te reageren ook inzagen zou kunnen geven... in onze informatiepositie. En dat zou weer afbreuk kunnen doen aan onze belangen. Dus ik ben heel terughoudend om erop te reageren. Volgens NRC Handelsblad blijkt uit een document van NRC-klokkenluider Edward Snowden dat Nederland tussen 1946 en 1968 is afgeluisterd door de Verenigde Staten. Alles wat wij zeggen in reactie op dit soort onthullingen, en er zullen we er vast nog meer volgen, want ik heb de indruk dat meneer Snowden nogal wat dingen in de pocket heeft zitten, uh, kan afbreuk doen aan onze informatiepositie. Ik kan u wel zeggen dat uh, onze uh, veiligheidsdiensten altijd werken binnen. De wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Uh, toezicht wordt gehouden door de commissie van Toezicht. Uh, toezicht wordt gehouden door de politiek door middel van de commissie met de fractievoorzitters. En dat in bredere zin onze relatie met Amerika besproken wordt. Zowel in de context van de contacten die uh, Ronald Plasterk heeft in Amerika. Als ook het feit dat we ons hebben aangesloten in een Europese band uh, Bij het initiatief van de Fransen en de Duitsers. In het document van Snowden staat ook dat de NSA het afluisteren verborgen wilde houden, om zo de relatie met de bevriende natie Nederland niet in gevaar te brengen.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 De PvdA vindt het geen goed plan dat de gemeente Katwijk... 16 en 17-jarigen de komende twee jaar nog niet wil beboeten... voor het drinken van alcohol in cafés. Vanaf 1 januari wordt de alcoholleeftijd verhoogd van 16 naar 18. De burgemeester van Katwijk vreest dat jongeren die nu 16 en 17 zijn... overlast kunnen veroorzaken als ze geen alcohol meer mogen drinken. Hij wil deze tussengroep daarom ontzien. Maar dat kan niet, zegt PvdA-kamerlid Marit Rebel.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 De spanning tussen Egypte en Turkije is om te snijden. De Turken bemoeien zich volgens Egypte te veel met de binnenlandse politiek... en daarom hebben ze de Turkse ambassadeur gevraagd om het land te verlaten. Egypte heeft zijn eigen ambassadeur al teruggeroepen uit Turkije. Het land zegt dat Turkije organisaties steunt die de stabiliteit van Egypte bedreigen. Egypte heeft wel een punt, zegt consument Sanne van Hoorn. Turkije heeft altijd de moslimbroederschap en de verkiezingen van president Morsi gesteund. Ideologisch gezien zitten ze ook dicht tegen elkaar aan. Je merkt het ook op het niveau van de bevolking. Ik was onlangs in Turkije en dan zie je overal stickertjes die verwijzen naar de moslimbroederschap in Egypte. Dus steun niet alleen van de Turkse regering, maar ook van de bevolking. Ja, Dat schiet natuurlijk de Egyptische regering die juist de moslimbroederschap op dit moment aanpakt in het verkeerde keelgat.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 Henk Krol wil terug in de politiek. De voormalige fractievoorzitter van 50PLUS ambieert bij nieuwe Tweede Kamerverkiezingen opnieuw een plek op de lijst, helemaal onderaan. Bij Omroep Brabant zei Krol dat er weer gesprekken lopen met de partij. Krol was tot begin oktober fractieleider van 50PLUS, maar trad af nadat bekend was geworden dat hij in een vorige functie bij de G-krant geen pensioenpremie voor een aantal werknemers had betaald.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 De natuurfilm De Nieuwe Wildernis is een enorm succes. Ruim 600.000 mensen zagen afgelopen twee maanden de film in de bioscoop. Ecoloog Ruben Smit, regisseur en cameraman van de film. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, Het is de tweede Nederlandse speelfilm die dit jaar zoveel bezoekers trekt. Na verliefde mm -hmm. op Ibiza. Bent u verrast? Ja, tuurlijk. Ja, het is een, een ongelooflijk succes. En je hoopt van tevoren op een paar honderdduizend bezoekers... Maar dat we nu al over de 600.000 zijn, dat is echt boven verwachting. Ja, want die film gaat over een, een Flevolands natuurgebied, de Oostvaardersplassen. Plassen. Mm. Je, je verwacht dan mm. ook niet dat het een kaskraken wordt. Nou ja, kijk, we hebben een film gemaakt die uh, heel dicht bij de mensen komt. Het is. Het gaat over Nederlandse natuur, helemaal niet specifiek over natuur in Flevoland. En het laat zien hoe dieren met elkaar samenleven, waarbij bepaalde individuen uh, kiezen voor een, uh, een ander soort van overlevingsstrategie. En, en de beelden, en met name ook de muziek en de geluiden, die zijn zo intens. En ja, het is een, het is een beleving om het mee te maken in het bioscoop. En ik denk dat veel mensen dat oppikken. Ja, want jong en oud gaan ja. naar de film. Wat, wat is er zo aantrekkelijk aan voor iedereen?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 Zeker. Ik heb uh, in de zaal gezeten. Ik zit bijna altijd naar de mensen te kijken, niet naar mijn eigen film. Omdat ik dat nog altijd heel spannend vind. Maar ik, uh, ik ben uh, altijd heel erg blij verrast. Ik zie jonge mensen, maar ook oudere mensen, soms echt tot tranen toe ontroerd. En, uh, en soms ook gewoon heel hard lachen. Het is, het is prachtig om te zien dat natuur ook echt emotie teweeg kan brengen. Ja. Kunnen mensen de film nog uh, lang zien in de bioscoop? Zeker, zeker. Hij, hij draait uh, zeker nog tot en met... Uh, het uh, begin december. En omdat de film zo'n succes is... zal die vast nog wel langer in de bioscoop blijven. Dank, Ruben Smit. Graag gedaan. Nog een keer de hoofdpunten. Premier Rutte wil weinig kwijt over de berichten... dat Nederland is afgeluisterd door de Amerikaanse afluisterdienst NSE. De letse president noemt de instorting van een supermarkt... in de hoofdstad Riga moord. En Henk Krol wil weer terug op de lijst van 50+. Plus. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat langs de lijn verder met het Sportforum.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 In Kassa, de Nederlandse vereniging van banken... komt met nieuwe voorwaarden voor veilig internetbankieren. Slachtoffers van fraude lijken voortaan te kunnen fluiten naar hun geld. En een studio vol mensen met klachten over de mediamarkt. We testen Space Scooters, het favoriete Sinterklaas cadeau. Vanavond in Kassa, 5 over 7 bij de Vara op Nederland 1. De jeugdopleidingen van de eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.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 Goedemiddag dames en heren, het is negen uh, minuten over vijf. We gaan verder met het sportforum met Henk Hoiting van Trouw, met Raymond Kerkhos van de Telegraaf en Jan Kossen, de algemeen directeur van de Nederlandse Zwembond. En we gaan praten over het Nederlands elftal. Uh, Oranje heeft uh, 2013 afgesloten met een uh, gelijkspel tegen Colombia. Het was uh, de tweede remise op rij. Nadat het vorige week 2-2 werd in het vriendschappelijke duel met Japan. Toch hield de bondscoach een erg goed gevoel over... aan de ontmoeting met de Zuid-Amerikanen. Trots over de eerste 30 minuten. Dat we 11 tegen 11 spelen tegen een topland. Nummer 4 op de wereldranglijst. Uh, en dat wij gewoon de wedstrijd domineren. Dat wij vier kansen creëren... Zijn nul. En uh, ja, dan wordt er een speler uit het veld gestuurd. Wat eigenlijk onterecht is. Ik denk dat hij, uh, zijn tegenstander de rode kaart had moeten hebben. En hij de gele. En dan uh, zie je uh, die overtuiging toch uh, uh, door blijven gaan. Ondanks dat we 10 tegen 11 spelen tegen dit soort spelers. Want ja, als je Rodriguez ziet of Volcao ziet. Dat zijn echt wereldspelers in mijn ogen. En daar hebben wij gewoon zeer goed tegen verdedigd. En ieder, iedere speler heeft zijn taken en functies uh, uitgeoefend in de teamstrategie. Ja, daar ben ik heel erg trots op. Trots en een buitengewoon tevreden Louis van Gaal. Henk, was jij ook zo tevreden na die wedstrijd over het Nederlands -oetstrijd? Nou ja, ze hebben het goed gedaan, Oranje. Mm -hmm. Ja, en zeker uh, nog maar een paar dagen na uh, Japan in Genk. Wat natuurlijk in de tweede helft een, een, een onvoorstelbaar groot verval was. Een, een, en ook vooral een slap oranje. Geen duelkracht, uh, geen, geen, geen collectief iets. Dat, dat, dat werd helemaal weggespeeld. En een paar dagen later tegen inderdaad een topland... Uh, dat vooral intensief voetbal speelt. Ja, hebben ze... Kijk, dat, uh, het begin van, van Louis dat... Ja, daar wil ik graag een beetje van afstraheren. Dat, dat ze weer hebben gedomineerd en zo. Dat, dat kennen we allemaal wel. Dat, dat we dat als Nederlander willen. Ik vond het vooral belangrijk om te zien dat in het vervolg... dat ze zich schrap hebben gezet en dat mm -hmm. ze goed weerwerk hebben geboden. Dat ze zich gestaan hebben gehouden tegen, tegen een topland in een in, intense wedstrijd. Ja, een land een waar we op het WK ook veel van moeten verwachten. Nou ja, sowieso het, het, het Zuid-Amerikaanse. Kijk, je mag er toch wel van uitgaan. Je mag toch wel verwachten dat daar in Brazilië, op dat continent... dat uh, de Zuid-Amerikaanse invloeden... Ja, toch wel een, een, een groter effect zullen hebben dan als het toernooi in Europa wordt gespeeld of wat dan ook. Ik denk over het algemeen dat de Zuid-Amerikaanse landen daar het goed gaan doen. Dat, impliceert, dat neemt ook een ander soort voetbal met zich mee. En daar moet je tegen gewapend zijn. Nou, dat is, dat is juist voor Nederland kan het nog wel eens een teerpunt zijn. En daar hebben ze nu toch een eerste stap gezet om te laten zien dat ze dat wel degelijk enigszins kunnen. Ja, en zeker zonder uh, grote namen als uh, Robben van Persie uh, Snijder, was er ook niet bij, Nou, de Jong. Um, is dat opvallend? Vind je dat, vind je dat opvallend? Ja, maar dat vind ik, dat, dat, is, dat heeft, is niet zozeer van invloed op waar ik het nu over heb. Op dat element, dat strijd voeren. Want dat mm -hmm. zal toch meer moeten komen. Van, nou, dan is de enige naam die je noemt is Nijssel de Jong, die je daar dan nog in zou kunnen missen. Maar dat zal toch meer moeten komen van. Met name Kevin Strobel, die zich erg goed ontwikkelt en die daar erg goed in is. Kijk, uh, als Robin en van Persie hadden meegedaan, dan hadden ze toch voorin wat moeten doen. Die hadden ja. weinig bijdrage kunnen leveren aan de strijd die is geleverd. Dus wat dat betreft, het is, het is knap dat ze zonder die spelers uh, zich staande houden. Want als, als ploeg, als geheel, ben je er natuurlijk wel minder op zonder die jongens. Die twee dan, eh, Snijder noem je ook, maar dat, dat, die zou ik er niet bij noemen. Dat is niet zo'n verschil meer. Dus, nee, vind uh, je niet? Nee, nou ja, dat blijkt toch. Hij is nu weer geblesseerd. Hij zei uh, hobbelt van de ene blessure in de andere. Dus die zal het erg zwaar krijgen om uh, straks aan de, aan de fysieke eisen te voldoen voor mm. het WK. Maar nee, ik... goed, buiten, buiten die, ze hebben, het, ze, hebben, ze hebben in een element waarin Nederland niet altijd goed is, of vaak niet goed is, de strijdbaarheid en de standvastigheid hebben ze er dit keer erg goed gedaan. Ook knap tegen zo'n hard team, want dat was het toch ook wel. Hè? Het was best hard. Ik moet wel meevallen. Ik vond het wel je... redelijk hard. Nou ja, het was het, ja ik noem dat intens en dat was ja. goed en dat gaat straks op het WK ook gebeuren. En de overtreding op van der vaart was een pittige, ja. was ook van achteren, dus dat is, ja, goed, daar kan je niet altijd op berekend zijn. Maar uh, ja goed, er werd ook gezegd dat hij uit de westerd werd geschopt. Daar was ik het niet zo. Daar was overigens Louis Verhaal het zelf ook niet zo mee eens. Uh, hij wordt pittig van achter aangepakt. En door de manier waarop hij valt. dat mm -hmm. komt inderdaad ook wel door de scheiding van die jongen. Maar door de manier waarop hij valt, loopt hij de blessure op. Niet doordat hij op zijn enkel wordt geraakt door die jongen. Was het uh, die strijd die je miste uh, tegen Japan? Was dat echt het verschil? Ja. Ja, Japan vond ik echt, echt onvoorstelbaar. Want daar was in de eerste helft helemaal niet zo gek van aan. Japan speelt helemaal niet zo goed in de eerste helft. Die, die, die konden in de tweede helft tikken op een manier... Eh, waardoor ze gingen lijken, eh, las ik in een Belgische krant... naar de west belgie Japan, op Barcelona. Wat natuurlijk een beetje onzin is. Maar goed, het kriult dan allemaal door elkaar heen. Ze kunnen aardig voetballen. En dan ziet het ineens eh, pittig en heel leuk allemaal uit. Maar ja, eh, ik denk toch dat dat voor een heel groot deel komt... doordat Nederland gewoon, ouderwets gezegd, even niet dekt... niet meeloopt met mensen... Eh, onderling geen besef hebben van als, als die even een steekje laat vallen... dan gaat de ander hem helpen. Dat was er allemaal niet. Het was helemaal geen team. Uh, er waren geen linies. Alles viel uiteen. Ja. En uh, dus dat was echt heel slecht. De tweede helft tegen Japan. En, en dan in zo'n korte tijd. En dat zal Van Gaal dan toch goed hebben aangestipt. Wat dan nou, dit voor elkaar krijgt. Dat is dan toch weer knop van Van Als je in het hoofd van Van Gaal oh. probeert te kruipen... dat is lastig, maar uh, ja. probeer het even. Wat zou, die, wat zou die, in die in die drie dagen tijd gezegd hebben... tegen ze zo weer bij elkaar te krijgen? Nou ja, hij heeft de nadruk gelegd op het feit dat je moet verdedigen. Ja, dat klinkt dan, dat is dan weer heel, heel uh, laag laagdrempelig, maar wat dan ook. Dat je met z'n allen moet verdedigen. Hè? Dat je elkaar moet helpen. Dat je bij elkaar moet staan. Dat je dat, dat soort dingen. En um, nou, ik, misschien heeft hij nu uh, toch eindelijk ook wel eens een beetje gezegd. Uh, Louis had het veel van het, van het balbezit. Hè? We moeten in balbezit wat ik net zeg. We moeten domineren, we ja. moeten goed zijn. Dat moet allemaal perfect zijn waarschijnlijk heeft hij nu toch ook wel uh, het accent wat meer verlegd... op dat andere deel van voetbal, wat namelijk ook bij voetbal hoort... als de tegenstander de bal heeft, dat dat wel beter verzorgd moet worden. En dat, uh, daar hebben ze goed gevolg aan gegeven. Wat vond jij van die, uh, van die rode kaart van, van Lens? Is daar nog wat werk aan de winkel voor Van Gaal? Ja, dat, dat zeg je dan altijd. De, de, de, de speler moet daarvan leren, en, en, en, want dat kan ons dus op het WK gebeuren... en dat is dan fataal. Maar dit soort dingen, uh, het is niet goed... maar je haalt het bij dat soort spelers niet uit... Dus dat kan op het WK. Nog een keer gebeuren. Ja, dat is, zou dan heel jammer zijn. Er zijn met tien man. Ik vond het, hij zegt uh, Louis zei dat het geen terecht rode kaart was. Dat is natuurlijk onzin. Het was een terecht rode kaart. Het enige wat je kunt zeggen, is dat die Columbiaan ook rood had, had, uh, had moeten krijgen voor die trap die hij geeft. Maar goed, je moet niet zo reageren. Maar ik bedoel, dat, dat is geen kwestie van een knop: van dat Louis nu tegen Lens zegt: van dat moet je nou niet meer doen. Of, of tegen, tegen, tegen Robben of tegen van Percy. Die jongens zou het, zelfs, die jongens zouden kunnen overkomen als het heet wordt en er gebeurt zoiets. Dat zit in dat soort voetballers. Het zit soms ook gewoon in de strijd, in het spel. Het is niet goed, maar je kunt niet zeggen van... nou moet je het niet meer doen en dan gebeurt het ook niet meer. Raymond Kerkhoffs, heb je ook zo genoten? Of heb je niet gekeken? Jawel, ik vond het een prachtige wedstrijd. Ja? en ik, ik houd ook wel als het een beetje hard is. Zeker voor een vriendschappelijke wedstrijd. Maar het enige wat ik me vraag... er zijn vier vriendschappelijke wedstrijden geweest. Italië, Portugal, Japan en Colombia. Alle vier gelijk gespeeld. Wat zegt dat eigenlijk met het oog op het komende weekend? Nou ja, dat zegt natuurlijk wel wat. Ze hebben, ze hebben nog van geen topland gewonnen. Hè. Ze hebben in het eerste halfjaar van Vergaal verloren van België en ook gelijk gespeeld tegen Duitsland. En uh, ja, als je dat nog wat klinischer gaat bekijken. dan kon je ook in de wedstrijden uh, van, van Italië en Portugal zien. dat die landen in die oefenwedstrijden. die zijn niet zo geïnteresseerd in de winst. Die, hebben, uh, en die geven op het laatst even gas. Ze hebben ook op het laatst een doelpunt gemaakt, niet toevallig. Dat is natuurlijk ook een constatering die wel tot denken aanzet. Wij, ja, wij zijn ook niet zo goed. We hebben twee topspelers van Persie en Robben. En daarachter moet het team allemaal heel goed geconstrueerd worden... om het een beetje nou ja, toonbaar te doen zijn en om mee te kunnen doen. Maar inderdaad, we hebben echt nog van geen topland gewonnen. Nee, maar we hebben wel uh, tegen Colombia gespeeld. Dat is dan misschien nog inderdaad de wedstrijd waar je het meest houvast aan hebt. Omdat Colombia er echt voor ging. Ja, ja dat is waar. Dat is waar. Die, die wilde meer winnen dan die andere landen die ik net noemde. Aan de andere kant moet je, ondanks de vierde plaats van hun op de wereldranglijst van Colombia... moet je ook weer afvragen of Colombia nou echt het topland is. Want kijk, Ik begrijp wel dat Van Gaal het nu een beetje aandikt. Dat, dat, dat is, uh, zo doet de coach dat na zo'n mm -hmm. wedstrijd. Dat is heel begrijpelijk. Maar uh, hij zei zelf altijd bij ons in de persconferentie... dat Colombia natuurlijk ook zijn, zijn, zijn, zijn slechte kant heeft. Ik bedoel, België heeft tegen Colombia ook uh, behoorlijk wat kansen gehad. Nederland kreeg ook kansen. Het is een, ze hebben bepaalde een hele goede voetballers... en ze kunnen ook typisch Latijns, uh, Zuid-Amerikaans... af en toe weer gaten laten vallen. Dingen doen waarvan je denkt, wat gebeurt hier ineens? En dan staat er dan iemand vrij voor, voor de keeper. Dus het is ook weer niet het topland... Uh, wat dat betreft schaal ik ze niet in de categorie van landen waar we het net over hebben. Ik hoorde de afgelopen weken af en toe het bericht... dat Nederland zomaar in de pool des doods kan komen. Daar verheug ik me dan altijd op. <laughs> Jij ook, Henk? Ja, ja goed. We hebben er ook al in 2008 een de pool des doods overleefd. Ja, nee, en en, daarom. Het lijkt mij alleen maar mooi. Ik heb af en toe het idee dat dat juist nodig is. Ja, zoals zo zou je het ook kunnen zeggen. Maar dat, dat, dat, um, met, met een koos als Vergaalde geloof ik niet dat dat, dat de eerste. Bedoel, die krijgt het even goed wel scherp. Mm -hmm. Ook in een, in een pool zoals we die voor het WK hadden. Wat, wat ook van Mark het trouwens ook goed heeft gedaan ja. natuurlijk. Dus dat, ja, maar goed, die loting, daar is nog zo weinig van te zeggen. Dat is. Uh, ja... En nogmaals, ja, wat Van Gaal heeft er zelf ook nooit zo'n punt van gemaakt in die hele discussie of we nou groepshoofd werden of niet. Wat heel lang heeft gespeeld, weet je wel. Je hebt punt 1, je hebt er geen grip op. En punt 2, het zegt nog niks waar je straks. Want je kan, je kan in de pool met Zwitserland komen. Zwitserland wordt groepshoofd ja. of met België. Nou, dat lijkt me ook uh, gunstig. Praten we na 6 december dan weer over, hè? over. Over de loting. Als je naar het hele afgelopen jaar kijkt, wat, wat, haal, jij, wat haal jij daar dan uit? Wat blijft jou het meest bij bij dit, van dit oranje? Ja, wat dan over het jaar het meest bijblijft... is, is ja goed, toch de val van Van Snijder. Waardoor je de kans loopt dat een uh, in potentie... Uh, hele goede voetballer toch niet meer die waarde kan hebben... Uh, waarvan je zou hopen dat hij die uh, zou hebben op een, op een eindtoernooi. Ja, en voor de rest is er, is er door Van Gaal... maar dat heeft hij bewust gedaan... is er gewoon heel veel gewisseld, heel veel getest. Daar is ook wel eens wat kritiek op geweest van mensen die zeggen... Ja, je moet eerder naar een ingespeeld team toe... Ik geloof dat niet. Ik geloof dat een nationale ploeg pas in de weken voor een, voor een toernooi... echt aan zogenaamde automatisme uh, kan, uh, kan gaan werken. Dus wat dat betreft heeft hij heel veel spelers getest. Weet iedereen al wat hij wil, dus dat is, dat is alleen maar goed. Dus wat dat betreft zijn er, zijn, er zijn wel goede stappen gemaakt. Vind jij dat er een zwakke schakel is in het team nu? Nou je ja, je dat de verdediging is niet zo goed, Dion. <laughs> dat mogen we toch wel... Dan kun je één... Ja, ja nee, dat klopt. Het centrum. Ja. Dat is voorlopig. Nu heeft Veldman gespeeld, dan moeten we ook niet te snel mee gaan. Die jongen speelt pas net bij Ajax, maar die heeft wel in zijn houding dingetjes van. Veldman. Je zegt ja. Wat spreekt jou aan in jouw Veldman? Echte houding van een verdediger. Uh, niet alleen want dat zeggen we dan heel graag. Hij kan ook voetballen. Hij kan een goede paas geven, wat dan ook. Maar dat vind ik allemaal niet zo. Juist, uh, hij kan goed verdedigen, goed positioneel verdedigen. Laat zich daarin ook niet gek maken. Dus, Maar goed, aan de andere kant, we moeten het niet. Hij speelt pas net bij Ajax, hij koopt pas net bij Oranje. Dus hij gaat ook nog een fout maken die hij tegen Colombia ook al maakte. Hij had het geluk dat het doelpunt terecht nog werd, werd afgekeurd, maar hij maakte natuurlijk wel een hele grote fout. Dat gaat nog wel een keer gebeuren. Hij was ook wel de eerste, omdat, dat vond ik wel mooi. Ja, hij ja. was met de eerste om dat toe te geven. En vlak daarna bood hij zich meteen in de lijn van dat, wat deed Frank de Boer vroeger ook altijd na nou een fout. Hij botte zich gelijk, ja. geef mij maar die bal, dan ga ik weer verder. Onverstoorbaar. En dat is er eentje die qua houding, atletisch vermogen zie je daarin, ja, dat kan wel wat worden. Alle andere verdedigers, de Feyenoord, Stefan de Vrij... Martis Indy, eh, Ron Vlaar, eh, ex-Feyenoord... dat zijn toch wat stramme jongens. Die, die, eh, ja, Vlaar, die, dat is wel een jongen van Stavast die kan er wel staan, maar het is toch wat stram. Het is wat... En zelfs Bruma, die dat toch wat minder heeft van PSV... die er natuurlijk ook nog wat bij kan komen vind ik in vergelijking met Veldman ook nog iets logs hebben. Mm -hmm. Ik vind Veldman qua houding echt de, de, de meest perspectiefrijke verdediger wat dat betreft. En jij bent heel duidelijk over Sneijder. Ja, geloof jij echt niet dat hij meegaat? Nou ja, zoals het er nu voor staat, uh, moet hij de concurrentiestijd aan met van de vaart. Dat zal het zijn. Ik, ik, ik zie niet zo 1, 2, 3 dat ze allebei meegaan. Dat lijkt me, uh, want dan zou uh, zeker als Sneijder dan wissel moet zijn, dat, dat lijkt me toch een, een, een, een, geen, geen wenselijke situatie. Nou ja, op dit moment heeft van de Vader streepje voor. Ik en, dacht en nog, ik dacht nog even. Ik las in de krant dat uh, dat er ook een real life soap uh, komt van uh, de familie. Uh, ja, Sneijder. maar hij komt niet in beeld. Wesley komt niet in beeld. Dat heeft hij allemaal goed geregeld en zo. Ja, ik ja. dacht, ik dacht namelijk wel meteen, zou vergaal vergaald dit. Uh, nee, houdt hij daar niet zo nee, heel erg van. Nee, natuurlijk al daar er van. niet van. En en uh, Snijder heeft wel contractueel vastgelegd dat hij niet in beeld komt. Maar ja. Ja, die camera's die staan daar wel in dat huis. Dat is toch ook geen, geen situatie waarin een topverbal... en zeker in zijn situatie. Want hij, moet, ja. bedoel, hij staat niet hier op, op uh, punt equal. Hij moet van hier af, van, van, van min uh, zoveel moet hij komen. En dan dat is wat ik net zeg. Hij moet nu steeds een weg afleggen waarin hij geblesseerd raakt. Zoals nu weer. Wat toch te maken kan hebben met het feit... dat hij daarvoor weer iets heeft moeten forceren. Want hij moet gewoon van een heel grote afstand komen. Ja. Ja, als je maar door blijft met op, op zo'n weg... Ja, dan wordt dat heel moeilijk om straks voor een groot toernooi... de fitheid die daarvoor is vereist, om die te, te bereiken. Meneer Kossen, Van der Vaart of Sneijder? Ik denk Van de Vaart. Kijk, nou, dat klinkt heel, uh, heel duidelijk, Raymond. Nou, als we zoopse sterren hebben... ik denk dat Van der Vaart ook een mooie winter achter de rug heeft. Ja. Dus, uh, maar misschien heeft hij het al achter de rug. Nou, ik, ik denk dat het voor uh, Van der Vaart ook wel weer een voordeel is... dat hij op het ogenblik met Van Marwijk werkt. En uh, ik denk dat uh, HSV uh, een, toch uh, weer progressie gaat boeken. En dat dat in zijn voordeel kan zijn. Hmm. Ja, Weet eh? je waar je eigenlijk, oh, sorry, weet je nee, waar je eigenlijk meer het accent op moet leggen? We hebben het steeds over dat hij al tien jaar zou snijden van de vaart en, en of, of wat. Nu is het zo, dat uh, en dat is jammer voor Van Gaal... dat hij nog te weinig mogelijkheden heeft om die jongens echt met, met echte concurrentie te prikkelen. Hè, dat heeft hij gewild. Hè, voetballers als Maher, Wijnaldum, uh, uh, Van Ginkel... dat is jonge, jonge middenvelders... Uh, waarvan sommigen de, de, nou, toch een beetje de multifunctionaliteit hebben... die een tegenwoordige voetbal moet hebben. Daarmee heeft hij natuurlijk gewild... om, om, uh, om die, die jongens van de oudere garde uh, meer te prikkelen. Alleen dat lukt nu nog niet. Maher stapt neer, die andere twee zijn geblesseerd. En voorlopig is er ook nog geen zicht op... dat die situatie heel erg gaat veranderen. Dat is, denk ik, op dit moment het grootste nadeel voor Vergaal. Natuurlijk kijkt hij naar Sneijder en Van der Vaart. Maar hij zou nog liever hebben dat, dat hij met die andere jongens. dat hij meer zou kunnen gaan doen. En straks kan dus uh, de situatie zich voordoen. Ik slaat, dat is helemaal niet uit te sluiten volgens mij. dat hij inderdaad een van de twee uh, gaat meenemen. die dan, als je diep in zijn hart kijkt. ook Van der Vaart niet. die dan niet ten volle voldoen aan de fysieke criteria. die Vergaal aanlegt. en waarvan Vergaal vindt dat je die op het WK moet hebben. Maar die die toch meeneemt, omdat die andere jongens dat niveau niet hebben en te weinig hebben kunnen doen om om die om die rangorde te veranderen. Nou, ja, en dan maar, moet je en dan en en dan moet datgene wat. Uh, dinsdag is getoond tegen Colombia. De strijdvaardigheid en de, de, de, de standvastigheid moet dan een grotere rol gaan spelen. Daarom is die wedstrijd tegen Colombia, vind ik, een uh, mooi, mooi pluspunt. Nu is een WK-speler, de eindronde, dat is al sowieso iets speciaals. Nu gaan we naar Brazilië, het voetballon bij uitstek. Dus je gaat toch naar uh, hele gekke situaties terecht. Uh, hele beladen duels voor het publiek. Is die ervaring niet nodig tot uh, Van Gaal uh, dat soort jongens juist meeneemt? Ja, maar hebben die jongens daarin zoveel, zoveel ervaring? Zoveel nog ervaring? Dat vraag ik me af. Ik bedoel, Stro Strooman is dan weer. Nigel de Jong heeft het. Strooman is dan alweer een half jaar verder. Weet je wel, die heeft inmiddels dan een half jaar in de serie aangespeeld. Intense wedstrijden. Die hebben dat wel voldoende. Van Persie en Robben hebben dat. Nou, dan heb je er toch al vier, zou je hebben, als Nigel de Jong speelt. Dat is nog een beetje. Maar goed. En ja, nogmaals, het is. Dat, dat kan toch alleen een argument zijn... als ze zelf wel die fitheid hebben, lijkt mij. Je gaat geen speler meenemen waarvan je zegt... van ja, die kan het eigenlijk niet meer om, even grof gezegd, belopen. Maar die neem ik mee omdat hij weet wat het is... om voor uh, 60.000 mensen te spelen. Dat kan natuurlijk niet meer op, op het hoogste niveau. We sluiten het voetbal af en we komen uit bij wielrennen. Laten we zeggen, het nieuws van vandaag... Uh, is het besluit van Johan Bruineel... Om, uh, om de wielersport vaarwel te zeggen, in ieder geval... Als uh, ploegleider in een interview bij RTL Luxemburg... heeft uh, de Belg dat gezegd. Heeft hij gezegd dat hij helemaal klaar is met de wielersport. Mede naar aanleiding van alle dopingperikelen rond uh, Lance Armstrong. De Amerikaan uh, won zeven keer de Tour de France. Bruineel als ploegleider. Hij verloor zijn titels na de dopingbekentenissen begin dit jaar. Eind vorig jaar was het. Hè? Uh, ook Johan Bruineel werd ook genoemd in het USADA-rapport... maar heeft nooit een bekentenis afgelegd. Hij was al een beetje... Buitenspel. Hè? Hij is ontslagen bij uh, Raymond bij uh, Radio Shack. Ja, klopt. Um, verras je dit besluit van hem? Om... Nee, ik denk dat hij tot. Ja, tot een huwelijk van twee kanten. wat niet meer liep. Uh, ik denk ook dat het voor hem heel moeilijk zou zijn. om ooit in de wielersport nog terug te keren. En uh, uh, hij woont op het ogenblik in het centrum van Londen. Uh, ja, ik denk dat hij een ander leven op het ogenblik uh, leidt. Mm -hmm. En uh, ja, hij heeft zoveel ballast mee vanuit het verleden. Ik denk met, met de veranderingen die de wielersport aan het ondergaan is... dat, dat hij ook niet meer een, een persoon non grata is geworden. Maar wordt word het hem niet te heet onder de voeten? Nou, hij moet nog één keer voorkomen, als hij dat ja. tenminste gaat doen. En uh, het, ja, als hij niet meer in het wielrennen komt, dan, dan hoeft hij dat misschien niet. En voor de rest, hij andere consequenties betekent... dat hij volgens mij nooit meer Amerika binnen mag. Want op het moment dat hij daar uh, komt... dan uh, wordt hij naar aanleiding van het USADA-rapport toch nog ondervraagd. Dus uh, ja, ik, ik. Maar zou dat dan de reden zijn dat hij zegt: Ik wil niks meer met wielrennen te maken hebben, dan hoef ik ook niet meer ja, in de dat... rechtbank te verschijnen? Nou, in de rechtbank sowieso niet. Hij zou nog voor de Belgische Wielerbond moeten verschijnen. We uh, hebben een onderzoekscommissie. Maar ja, ik denk niet dat dat uh, de beweegreden is. Ik denk, ik denk gewoon dat hij oprecht al klaar is met het wielrennen. En, uh, ja, misschien ook wel met het feit van tot de hele wereld op het ogenblik... Eh, na eh, US Postal en na Armstrong en na Bruin wijst alsof zij de enige zondaars in die tijd waren. Ja, als je dan naar het rapport Zorgdrager kijkt... wat aan heeft gegeven dat 95% van het Nederlandse wielrennen... in die jaren ook betrokken was eh, bij het EPO-gebruik en bij de bloeddoping... Ja, dan moeten we wel veel breder kijken en dan weten we dat gewoon de hele top in die jaren hetzelfde deed wat Armstrong en Bruneel deden. Ja, maar je zou om te beginnen dan bij jezelf uh, kunnen kijken, bij jezelf blijven en ja. kunnen zeggen: oké, okay, dat klopt, het nee, klopt. De grote fout wat iedereen heeft gemaakt is dus dat ze niet de vinger hebben opgestoken, niet hun best hebben gedaan om een systeem te veranderen, om het aan kaart te, te stellen. Mm -hmm. Kijk, nu achteraf praten is heel makkelijk, maar je had in die jaren als je wat zag dan was je een stoere jongen geweest als je wat gezegd had. Ja, nou uh, komen we dan als vanzelf ook uit bij de UCI en bij uh, Hein Verbrugge. Um, er blijkt nu dat al heel vaak renners en ook ploegleiders... Uh, bij de UCI hebben aangeklopt, vroeger, uh, al eind jaren tachtig. Uh, hallo, er klopt hier iets niet. Uh, we, we, er gebeuren hele rare dingen. Er is EPO in het, in het peloton. Uh, er moet iets gebeuren. Uh, nu blijkt ook dat Hein Verbrugge daar niets mee heeft gedaan. Als, uh, laten we zeggen, hoofd van, van de UCI. Nou, ik, ik vind dat een stukje te simpel gesteld. Uh, volgens mij vergeten heel veel mensen wat er in die jaren daadwerkelijk gebeurd is. EPO was niet alleen een probleem voor wielrennen, maar EPO was een probleem voor alle sporten. En het grote probleem van EPO was dat het een lichaamseigen stof was die niet gevonden kon worden. Uh -huh. Uh, als je zegt achteraf, wie hebben een grote fout gemaakt... dan zijn het de antidopingagentschappen... die op dat moment niet, fanatiek genoeg, de jacht op EPO hebben ingezet... om een dictatiemiddel te vinden, om een biologisch paspoort uh, in te vinden. Misschien hadden ze in die jaren wel een stap verder moeten gaan... hadden ze niet de antidopingagentschappen moeten inschakelen... maar hadden ze bijvoorbeeld een FBI moeten, uh, moeten nemen... om verder onderzoek te laten gaan... Waar, waar veel meer financiële middelen in die jaren zaten. Mm -hmm. Uh, Verbrugge uh, is in 1996 met de ploegen in Genève om de tafel gaan zitten. Daar is vanuit de ploegen en de renners is een vraag gekomen. We moeten iets gaan doen. Want het hematokrietwaarde bij sommige renners loopt zodanig op... dat we angst hebben tot, uh, tot er doden gaan komen. Toen heeft de UCI als eerste bond van alle sportbonden wereldwijd... voor de Tour de France van 1997 de 50-grens ingesteld. Dat was het enige middel wat ze konden doen om excessen te voorkomen. Nou, je ziet, later volgt bijvoorbeeld de ASU... Maar wat zie je dan ook weer bij de IJssel, dus de internationale schaatsbond... die verhogen dat in 2001 van 50 naar 54. Terwijl de wielerbond vasthoudt voor Brugge. nee, we gaan er niet meer vanaf, kwamen ook vragen. Je ziet dat bijvoorbeeld Marco Pantani... die werd als leider in de ronde van Italië uit de ronde genomen... omdat hij een helemaal van 52 had wielerbond heeft toen uh, toch voorop weer gelopen... om dat te blijven handhaven. Alleen dus zagen op... de wielrenners het al als een vrijbrief... om, om, om doping te blijven gebruiken ja, maar... tot die grens. Ja, maar ze konden niks anders. En er kwam in ieder geval een grens voor de wielrenners. Kijk, Het is, het is heel makkelijk om te zeggen, hij heeft het daarmee gelegaliseerd. Maar als je niks anders kunt, dan waren er geen, geen middelen om EPO op te sporen. Uh, uh, alle andere bonden deden ook helemaal niks. Dus het enige wat ze konden, was een limiet stellen... om excessen te voorkomen. Daarmee hield het voor Verbrugge op dat moment ook op. En dat heeft hij eigenlijk ook opgeschreven. Want sommige mensen zullen hier kritiek op hebben. In 1999 heeft hij hem op de UCI-site een heel verhaal geschreven. Dat was ter, bij de oprichting van het WADA. Dit was het enige middel wat ik op dit moment kon doen. Ga je kijken, in 2000 met de Olympische Spelen in Sydney kwam de eerste EPO-test. Nou, dat kwam binnen twee, drie maanden. Wisten we al dat hij zo lekker als iets was. Ja. Dus we zaten gewoon echt met een heel complex probleem. En ja, het is heel makkelijk, vind ik, om 15 jaar later dat helemaal op Verbrugge te uh, Af te rekenen. En laat ik vooropstellen: iedereen die mijn relatie met Volbrugge een beetje kent, is, weet dat ik vanaf 2005 eigenlijk alleen maar uh, een soort oorlogjes heb gevoerd. omdat ik uh, zaken van hem aan de kaak heb gesteld. Maar ik moet zeggen: uh, hoe die nu wordt aangepakt, vind ik uh, niet eerlijk. Ook niet nadat Armstrong nu naar hem wijst? Dat, dat is een andere zaak. Ik, vind het, ik heb het over zijn uh, beleid ten opzichte van de EPO. denk ik dat hij een vooruitstrevend beleid heeft gehad. Op het moment dat één renner positief test en hij wil een positieve uitslag uh, verdoezelen. Dat kan absoluut niet. Dat kun je niet als je de machtigste sportbestuurder bent. Nee, maar dat kan in mijn beleving. Staat dat ook recht tegenover uh, het feit dat hij, dat hij niks kon? Hij kon dus wel wat. Hij kon een onderzoek starten. Hij kon ja, hij onderzoeken toen, hij starten naar mensen die EPO hadden gebruikt. Uh, nee, dat, dat kon hij op dat moment nog niet, omdat er ging gewoon uh, de methodes waren er niet om hem op te sporen om EPO op te sporen. Maar wel niks in, de in de periode de uh, van Lens Armstrong? Uh, ja, de latere jaren. Ja, en dat eigenlijk, heeft hij ook dat, niet dat gedaan. Is eigenlijk dat bedoel met, ik. met de komst van het bloedpaspoort is dat pas voor het eerst echt gedaan. Nee, kijk wat hij met het cortisone gebruikt... door te zeggen van uh, later uh, mag er een medisch attest komen... en uh, dan is die cortisone uitspraak... Uh, positieve test, die vervalt weer. Iets wat trouwens op het ogenblik nog steeds gebeurt... in veel sporten. Want het wielrennen is daar weer... twee jaar geleden de eerste sport geweest... die zegt, op basis van gebruik van cortisone... ook al staat er een attest bij... dan eh, eh, moeten sporters... acht dagen... Eh, uit de competitie worden genomen. Ook weer een soort gezondheidstest, zeg maar. Hebben de ploegen verhoogd naar elf dagen. Maar dat zie je ook dat er voorlopig... geen enkele andere bond daarop volgt. Terwijl cortisone, ook in voetbal... ik denk ook in het zwemmen, toch... Eh, aan de orde van de dag zijn met medische testen. Ja, Jan Kossen, algemeen directeur van de Zwembond. Ja, ja. ja nou ja, dat, dat is inderdaad waar. Wat je, wat je ziet is dat er wel een beleid is... dat uh, op, op het moment dat, uh, dat er geen test is... er wel een zekere ruimte is om dat, uh, om dat te geven. Aan de andere kant heeft het ook met moraliteit te maken. Uh, je ziet dat in ieder geval binnen de wielerswembond uh, het aantal tests verhoudingspreis hoger is dan in heel veel andere sporten. En ik denk dat de wielersport daar uh, ja, wel wat veel ruimte in heeft gegeven... de afgelopen jaren. Daar ben ik absoluut mee eens. Ik vind het ook belachelijk dat er medische attesten moeten zijn. Een topsporter moet talent hebben, maar een topsporter moet ook gezond zijn. Dus als jij vier of vijf attesten moet hebben om te kunnen fietsen op hoog niveau... dan is het toch een teken dat je niet echt gezond bent. Nou. Nee, wat wij, waar wij in het zwemmen veel last van hebben, is de mensen met een astmatische aandoening. Ja die krijgen over het algemeen vrij makkelijk een attest om toch medicijn te kunnen blijven gebruiken. En dat is gewoon een goede zaak. En, en dat is een wielrennen dus ook hè, maar er blijkt dus 80% van die wielrenners zijn astma-patiënten. Ja. En volgens mij, als je een astma patiënt bent, dan moet je ook in het water, heb je je problemen. Dus uh, ik ben dan tegen al die attesten. En dan zeg ik van net zoals wat er nu gebeurt. Op het moment dat jij dan een middel gebruikt tegen astma, 8 tot 10 dagen geen competitie. Is dat iets wat, uh, wat voor het zwemmen ook goed zou zijn? Kan ik niet zo over oordelen? Dat heb ik niet, uh, een, niet zo scherp om daar een conclusie aan te verbinden. Dat, dat is natuurlijk het, het, het lastige. En dat zeg je zelf natuurlijk ook over Epo. Het lastige is natuurlijk de grens wanneer ze doping gebruiken en wanneer niet. En dat is natuurlijk altijd uitzoeken um, nou ja, waar, waar die grens ligt. En het blijft natuurlijk een permanente strijd tussen degene die... Gebruiken en degene die controleren. En dan bij degene die gebruiken blijft dus tijdens de mensen die vanuit nou, de beste intenties gewoon een medicatie nemen. En mensen die uh, de mogelijkheden gebruiken, natuurlijk om, om, om af te wijken. En uh, ja, ik denk dat je vooral met moraliteit dat, uh, dat moet proberen te ontvangen. En uh, anders blijf je alleen maar een opbouwende curve krijgen van testen, testen, testen. En ik denk dat je. Uh, het, het blijft een soort race van degene die gebruiken en degene die controleren. En uh, we hebben met elkaar over middelen die we kennen. Maar we kunnen weinig zeggen over middelen die we elkaar nog niet kennen. en die om ook zijn. of om gaan komen. Hoeveel Henk, hoe denkt, hoeveel voetballers met astma zijn er? <laughs> nee, maar het, kijk, in het voetbal gebeurt het natuurlijk ook. Wordt het er ook uh, in mijn, ik denk hoofdzakelijk uh, om, om, om, om sneller te kunnen herstellen. Om, om het drukke kalender van tegenwoordig aan te kunnen. Maar goed, dat is voor een groot deel. Uh, gaat voor het wielrennen uh, ook op. Ja. En dan heb ik nog altijd dat kleine uh, uh, naïeve gedeelte. Kunnen wij nog, uh, naïeve gedeelte kunnen wij nog altijd hebben... dat we zeggen van ja, uh, uh, puur op de coördinatie en dergelijke... die je toch bij een, bij een coördinatiesport als voetbal ook nodig hebt... Ja, daar heb je er niet zo gek van aan. Dus, dus uh, ja, in, in die mate als in duursporten... zal het niet zijn, maar ongetwijfeld uh, worden, worden er allerlei dingen uitgehaald... om voetballers heel hard en heel veel te kunnen laten lopen. Ja. Remon, ik wil nog even met jou naar, naar, naar de zaken Armstrong... Uh... Armstrong die continu maar zegt dat hij wil gaan praten... maar dat vooral zegt en het niet doet, vooralsnog. Um, en, en aan de andere kant Hein Verbrugge die altijd Armstrong heeft beschermd. Altijd hem heeft geloofd, althans naar de buitenwereld toe. En nu als eerste zegt... Ja, maar jongens, nu Armstrong mijn naam noemt... moeten we toch ineens Armstrong niet meer geloven. Ik begrijp het niet meer. Help. Ja, nou, maar ik denk dat dat sportpolitieke verhaal is... wat ik aan het begin van de uitzending zei. Er uh, is natuurlijk een verkiezing geweest van uh, het UCI-voorzitterschap. En dat ging tussen Pat McQuaid en Brian Cookson. McQuaid mag in één adem genoemd worden uh, met Hein Verbrugge. Dat zijn eigenlijk uh, vier handen op één buik. Uh, Armstrong, die wil denk ik toch gerechtigheid. Het enige wat hem behoorlijk dwars zit op het ogenblik... is dat hij meer dan één jaar als de duivel van de sport wordt gezien... als de enige die eh, onrechtmatige dingen heeft gedaan... alsof hij de enige EPO-gebruiker in het peloton was. Nou, Die wil naar een duidelijker beeld, zoals er in Nederland is gekomen... tot 80 tot 95 procent van het peloton aan de EPO zat. In de hoop dat zijn levenslange schorsing eh, misschien wordt opgeheven... maar ook in de hoop dat hij toch weer als persoon kan herstellen... Misschien zelfs dat hij zelfs de zeven toerzegers zo op terug te krijgen. Nou, daarvoor zou je dat hij... echt denken? Ja? Zou je dat echt hopen? Nou, ik, ik zou het nog niet eens zo gek vinden... als je de hele geschiedenis van de sport weer terugkijkt. Van, we weten in 1996, uh, Wim naar Ries, uh, de Tour de France... met een hemel te wat uh, tegen de zestig aan zat. Dus ook door middel van de EPO. Hij heeft zijn hele trui mogen behouden. Uh, Bernard Tevenet heeft twee keer de Tour de France gewonnen. Nou, die heeft ook later verklaard. dat hij dat door middel van amfetamines uh, gebruikte... Armstrong heeft zeven keer gewonnen in het EPO-tijdperk. Waarvan we later, via misschien een uh, waarheidscommissie erachter komen.. Tot ook 90% van het peloton aan de EPO zat. Maar, dus... maar Renan is het niet, uh, ja, bij mij werkt dat zo. Hij heeft ook, en dat heeft niet 90% gedaan. proberen mensen kapot te maken die hem beschuldigde waarvan hij wist dat ze gelijk hadden. Uh, maar uh, die heeft hij voor de rechter gesleept. Uh, daar zijn enorme ja. zaken uit uh, voortgekomen. Dat is een ondergang ook geworden. Arrogantie. Gedacht dat hij onantastbaar was. Ik denk hetzelfde wat Rabobank heeft gedacht. Ook door jarenlang richting Rasmus en alles... Uh, ook maar te roepen van bij ons is niks gebeurd. Wij zijn schoner dan schoon. Puur een afrekening met de arrogantie. Ja, en Dat zie je nu ook met Hein Verbrugge ook uh, komen. Uh, Verbrugge heeft heel veel goeds voor de wielersport gedaan... in de eerste jaren als zijn UCI-voorzitter zorgde dat het wielrennen uit Oost-Europese handen kwam... en dat het profielrennen een echte sport werd. Uh, maar werd toen zo groot, ik denk met name in de jaren... dat hij richting Peking voorzitter werd daar van het organisatiecomité... Ja, toen het een dictator werd, hij dulde geen tegenspraak meer. Ja, en daar uh, heeft hij dingen gedaan van tot, tot hij dacht dat hij alles kon. Ja. En dat blijkt dan als 1999, als die uitspraak van Armstrong klopt... Dat uh, Verbrugge heeft gezegd van je mag zone, uh, we vinden wel een oplossing. Ja, ja ik, ik kan me dat heel goed voorstellen. Wat, uh, wat vind jij dat Verbrugge nu moet doen? Want hij is nog erelid lid van het Internationaal Olympisch Comité. Hoe vind ik het moeilijk hè, om in Verbrugge te verplaatsen. Ja, ik denk dat hij dat niet zo snel zal opgeven. Ja, maar ja, ik hoop toch dat hij ooit de waarheid gaat vertellen. Dat, uh, dat is het enige... Uh, maar of hij dat ooit gaat doen... misschien is zijn belevingswereld zal anders zijn... dan de belevingswereld die wij hebben. Hm. Maar vind jij, vind jij hem nog geloofwaardig? Uh, nee, dat laatste heeft echt zijn, zijn positie aangetast. Als hij een positieve dopinguitslag heeft proberen te verdoezelen... van een, een persoon die daarna zeven keer de Tour de France wint... Ja. stel nou dat hij meteen, meteen toen duidelijkheid had uh, verschaft... dat hij meteen Armstrong had aangepakt dan hadden we niet de zeven toerzekers van Armstrong gehad... en hadden we deze ellende allemaal nu niet gehad. Hm. Dus we gaan terug in het verleden. Ja, je kunt dat niet goed praten. Als, als hij een positieve dopinguitslag van de, van de baan heeft proberen te krijgen... dat is niet zijn taak als voorzitter van een internationaal sportbond. Wat vind ja. jij, Henk? Wat, wat moet hij doen als IOC-lid, als erelid? IOC ja, ik, ik zou opstappen, maar dat lijkt me. Ja dat, ja, dat soort moraliteit is al in dat soort wereld. Dat leeft toch anders? Zo ver weg, ja. Uh, uh, het is wat er helemaal net Kijk, het, het moeras is nu al zo diep. dat uh, eigenlijk is de oplossing zich helemaal net. Uh, dat uh, iemand, Verbrugge in dit geval, moet de waarheid gaan vertellen. Maar van, van wie we allemaal al weten dat hij dat heel lang uh, niet heeft gedaan. Kijk, jij stelde net nog in je vraag van wie moet ik nu geloven? Je moet ook niemand meer geloven, je moet, je moet ook niet meer kijken. Uh, het is heel logisch dat Armstrong nu Verbrugge meeneemt. Dat zijn gewoon voorspelbare mechanismen. Hij weet dat, dat Verbrugge ervan heeft geweten, dus daar gaat hij nu mee komen. Ja, en dan is, zou het inderdaad mooi zijn als Verbrugge nu is de waarheid... maar de waarheid is punt één inderdaad al... Ja, kan subjectief zijn, kan verschillende kanten hebben... kan verschillende interpretaties hebben, wat dan ook. Uh, zijn waarheid kan weer een andere zijn dan die van Armstrong... Dus het is, een, ja, het is een moeras waar je niet meer uitkomt. Ik, uh, ik benijd de wielencollega's niet. <lacht> en kijk naar Raymond Kerkels. Vind je het nog leuk? Ja, nee, nou, het word blijft... je er ook af en toe tamelijk moe van? Nou, dit, kijk, het, het, het hele probleem wat er vaak nu is... is dat het is allemaal 15 tot 20 jaar geleden gebeurd, ja. En het is nu heel makkelijk oordelen... over wat je 15 of 20 jaar geleden had moeten doen. Maar je moet je verplaatsen hoe de situatie destijds was. En dat, vind ik dus, dat is ook de fout wat er nu wordt gemaakt van... verbruggen wordt dan gezegd die legaliseerde EPO-gebruik. Nou, dat is absoluut niet waar. Ik, ik heb die jaren meegemaakt. Ik kende de problematiek van, van die tijd. Alle wetenschappers die zich met de antidoping bezighielden... die zeiden dat het gaat jaren duren voordat we een methode kunnen vinden... om EPO aan te pakken. Ja, maar ogen maar doen is sowieso geen goede oplossing natuurlijk. Nou, maar qua EPO heeft hij dus toen wel iets gedaan. Dat hij, ze, de UC is de enige geweest die met die norm kwam. Dus ik, ik vind het te makkelijk om te zeggen dat hij continu zijn ogen heeft dicht gedaan. Want dat is niet waar. Uh, Jan Kossen, als uh, algemeen directeur van uh, de Zwembond. Uh, u mag hopen, denk ik, dat er niet zo'n zo Armstrong in de zwemwereld uh, rondzwemt, hè? Ja, inderdaad. Daar proberen we natuurlijk in, in het zwemmen ook alles aan te doen. En gelukkig als je gaat kijken naar het aantal zaken wat er is... Uh, dan, dan is dat uh, aan de ene kant niet, uh, niet groot en is het daarnaast niet altijd uh, onbetekenend. Maar het neemt niet weg dat je er toch altijd scherp en alert op, uh, op moet zijn op wat er gebeurt. En dat is wat ik net zei uh, van, vanuit de FINA, de wereldzwembond uh, is in ieder geval een hele... Uh, strikt dopingcontrole, uh, zowel bij evenementen als in uh, out-of-competition. Uh, en dat uh, leidt tot op heden toe dat uh, de schaam in ieder geval meevalt. En ik denk wel dat op het moment dat je ook als sport en als stopscout het gevoel hebt dat je in een eerlijke competitie zit, je wellicht minder snel, uh, misschien ben ik naïef hoor, maar minder snel naar middel zal grijpen dan wanneer je zegt van, uh, ja, dat, het is gewoon groepgebruik bij ons omdat we het doen. En als je dat met z'n allen doet, dan heeft het ook geen effect. Maar dat is ook de beste manier om gewoon mee te stoppen. En langzamerhand vraag ik me af, maar dat is vanuit mijn positie, vanuit journalistiek positie, positie, is dat wellicht niet zo interessant. Maar misschien dat je toch een hele dikke, vette streep moet zetten bij het wielrennen in het verleden. Want we blijven maar vroeten in het verleden en we blijven maar zeggen dat de mensen die iets zeggen afvragen of ze de waarheid vertellen. Ja, nou ja, omdat en we zo graag de eerlijkheid willen, dat ja, is het. Ja, maar ik, ik vraag me af of die eerlijkheid in het verleden nog, uh, nog komt, uh, langzamerhand. We gaan um, naar een naam die is al gevallen, Mauro Maugeri. De zwembond gaat niet verder met de bondscoach van de waterpolosters. De Italiaan had nog een contract tot de zomer van 2014... maar hij wordt nu al opgevolgd door zijn assistent Arno Havenga. Technisch directeur waterpolo bij de KNZB. Kees van Hardenveld ligt enkele pijnpunten toe. Mauro is een fantastische coach. Vooral technisch-tactisch heeft hij de ploeg echt verder gebracht. Uh, wat je ziet is dat hij... Uh, hij is Italiaan. Hij is al vijf jaar in Nederland. Communicatief uh, geeft dat gewoon beperkingen. Dat, uh, welke buitenlander dat ook zou zijn, dat, die zijn er altijd. Uh, dat begint op te spelen. En verder het feit dat Mauro niet zo gevoelig is... voor het fenomeen uh, mentale training en mentale aandacht van de ploeg... dat breekt ons op dit ogenblik ook op. En dat zijn wel twee belangrijke dingen... op grond waarvan we deze keus gemaakt hebben. Ja, zegt hij dat goed? Wat heb ik daar nog aan toe te voegen? Nee, dat, dat, dat, dat zegt hij goed. We, hebben, uh, we waren erg teleurgesteld over het resultaat van de meiden... Uh, tijdens het wereldkampioenschap in Barcelona. Dat waren de meiden zelf, uh, zelf ook. Fantastische wedstrijd tegen China gespeeld. En, en daarbij bij de beste acht. Maar daarna afgedroogd door Hongarije. Uh, van een team waar ze in de aanloop uh, naar het WK uh, herhaaldelijk van, van wonnen. En we zagen gewoon een terugkerend patroon dat we waren de baas van iedereen in iedere wedstrijd... behalve als het er om ging. En euh, ja, dan waren de uitslagen gewoon niet, niet goed uitgebreide evaluatie gedaan naar, de, uh, naar, naar het wereldkampioenschap en geprobeerd om het een beetje uit de emotie van het uh, van het WK te halen. Wat hebt u gedaan? Hebt u met de speelsters gesproken? En we hebben oud-speelsters met speelsters laten, laten spreken. Dus we ook, ook een beetje buiten onze eigen technische staf hebben we dat uh, gehaald... Om, de, om, om te hopen dat je zo ook het goede verhaal van, uh, van de, van de sporters natuurlijk naar, uh, naar boven krijgt. Los daarvan naast een aantal heel technische aspecten. Nou, dat leidde ertoe dat we gezegd hebben... je moet een aantal dingen veranderen in de weg naar 2000, 2016. En eigenlijk hebben de speels tegen ons gezegd... jullie hebben gelijk met die veranderingen... maar ze zijn niet fundamenteel genoeg. We willen echt veranderen. En we moeten echt iets, iets, iets zo wezenlijk veranderen... dat we er geloof in gaan krijgen... en dat je niet weer een voorbereiding krijgt... zoals die de afgelopen jaren was... naar het komende EK... wat volgend jaar in augustus in, in Budapest gehouden wordt. Nou, dat heeft ons weer tot denken gezet. En dat betekent dat we versneld Arno naar voren hebben geschoven. We hebben na de Olympische Spelen met Mauro afgesproken dat hij nog twee jaar bij Nederland zou blijven... om met name Arno Havik gaan, he, ook al uh, betrokken als teammanager weliswaar... maar bij het Gouden Team van 2008 en daarna in, in de rol van assistent bondscoach... Uh, voor te bereiden om bondscoach te worden uh, van Nederland. Um, en we hebben met elkaar gemeend dat we die rolwisseling nu willen doen... Uh, omdat ook sporttechnisch gezien uh, 2014 een wat tussen makkelijker jaar wordt... met een Europees kampioenschap... Zou Arnold pas in 2014 overnemen, dan zit je in 2015 meteen alweer met de Wereldkampioenschap. Het wordt weer een onwaarschijnlijk moeilijke kwalificatie in, uh, in 2016. Zoveel staat nu al vast. Omdat we niet weten of Zuid-Afrika uh, uiteindelijk wel of geen team afvaardigt. En dan zijn er nog maar vier plaatsen over voor de Olympische Spelen. En omdat het in Amerika is, uh, Zuid-Amerika weliswaar. Maar moet Amerika nu ook mee gaan doen, uh, de huidige Olympische kampioen in de kwalificatie? Dus er zijn heel, eigenlijk wordt de kwalificatie misschien nog wel weer spannender maar, maar dan begrijp, zelf. Maar begrijp ik het nou goed dat u, u wilt iets heel anders eigenlijk. Het moet allemaal anders, maar u gaat dat dan doen met een coach die al zeven jaar bij de dames zit. Ja, maar het, het, wat, wat Kees in zijn verhaal zet is dat uh, bij Mauro ontbreekt het vooral aan het mentale aspect. Mauro is een technische coach. Mauro zegt als ik de beste spelers opstel dan leidt dat persoonlijk tot het beste resultaat. Nou, dat is niet zoals we in Nederland over het algemeen met teams opgaan. Dat is ook niet zoals bijvoorbeeld Robbie van Galen... Uh, met de ploeg een gouden medaille heeft gehaald. Dus dat mentale aspect, daar moet veel meer in komen. Arno gelooft daarin um, en we willen daar een stevige staf omheen zetten... die ook in diezelfde filosofie uh, gelooft. Dus het, uh, het stopt niet met alleen maar Mauro uit die ploeg trekken... en Arno erbij zetten. We gaan nu samen met Arno kijken... het hele begeleidingsteam goed tegen het licht houden. Wat voor kwaliteiten moeten daarin zitten? Nou ja, om toch de flow zeg maar, die we richting uh, Beijing gehad hebben weer terug te krijgen in, het, in de ploeg. Maar het gevoel wat ik kreeg na het uh, afgelopen uh, WK en de deceptie daar... is dat de speelsters het niet, juist helemaal niet uh, vonden liggen aan de bondscoach... maar dat zij, en Yveske van Belkom heeft dat ook zo verwoord... Hè, toen ze, toen ze uh, afscheid nam, uh, direct na dat uh, WK... Uh, dat ze uh, topsportcultuur mist... Nou, de mening, Yfke, uh, is natuurlijk heel dominant geweest in deze discussie. En de conclusie van Ifke is niet de conclusie geweest van, uh, van de andere mensen in het team. Waar Ifke naar teruggrijpt, en dat zie je ook een beetje in, in haar carrière. He, ook met name haar hele avontuur in, in, in Rusland. Dat is, een, nou ja, dat is een vorm van rigide topsportbedrijven zoals we dat in Nederland niet doen. Wij hechten ook aan onderwijs, uh, wij hechten aan de privésituatie. Uh, en, en dat is ook nou ja, zeg maar het beleid zoals ze dat in Nederland... bij elkaar in de sport hebben, hebben afgesproken. Dus je ziet wel een verschil van visie. op, uh, Zoals Iefke naar het track kijkt en zoals de andere spelers naar de track wel, kijken. Maar laten, laten we het even bij het voetbal houden. De, de, de Robin van Persie van, van het waterpolo. Ja, dat is ze. Uh, maar we hebben ook nog een Jasmine Smit. Uh, die uh, ook in Beijing erbij geweest is. En uh, nogmaals, ik vind niet dat je die twee meiden nu tegenover elkaar moet staan. Want we respecteren hun eigen, uh, hun eigen mening daarin. Maar uh, ja, de, de, de, de, de meiden in de ploeg uh, hangen toch wat meer naar het model... wat wij met elkaar, met elkaar hebben in de, in de Nederlandse sport. Uh, en daar staan we ook voor. En wat Yveske heeft gezegd, en dat vinden wij ook... dat Mauro een uitstekende trainer is... maar dat is hetzelfde als een uitstekende coach. Nee, maar stond zij, stond zij daarin alleen, Yveske, met, met haar kritiek op de bond... Nou, in dat... plaats van op de bondscoach? De, nee, nee, want er is ook vanuit de huidige ploeg kritiek op ons geweest... Uh, op de manier waarop we met elkaar uh, omgaan, informatie die de ploeg krijgt. Dat zijn we aan het veranderen, dus die kritiek heeft niet alleen... Uh, nee, dat moet ik goed zeggen. Uh, want we respecteren Yveske als sporter. We zijn niet eens met alles wat ze gezegd heeft. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat ze gezegd heeft onzin heeft. Dus dat, met elkaar kom je in een soort filtering van wat is nou het beste. Maar als je de hele ploeg gaat bekijken... dan is het in het hele team er zitten een aantal mensen die de kant op Yveske opgaan. En een aantal mensen die ja, toch een wat andere visie hebben op het spel. Ja, ja. Maar heb, hebt u ook kritisch naar uzelf gekeken? Ik kijk iedere ochtend kritisch <lacht> naar mezelf. Ja, maar het is in wezen <lacht> toch ook een Klassiek probleem van een met alle respect relatief kleine eh, of een kleine sport. Die, die, die van Belkum is, heb ik begrepen, dat is een hele goede. Die speelt ook in clubverband op een, op een onvergelijkbaar niveau met, met heel veel andere speelsers. Ja, die gaan op een gegeven moment op een andere manier over hun sport denken. En die gaan denken: van als we het nou allemaal maar op die manier, in een rigide zeg maar, manier gaan doen, dan gaan we wel weer eh, daar ergens komen aan de top. Maar dat is in een klein land, in een kleine sport op een ander niveau is dat in een teamsport niet te bereiken. Nou, dan krijg je dit soort frustraties. Ja, volgens mij is het alleen maar klassiek. En daar, moet je, daar kan je als bond, uh, kan, je, kan je toch moeilijk... Uh, hoe oprecht zij misschien zal zijn in de sportbeleving, wat dan ook. Daar, daar kan je als, als kleinere bond moeilijk helemaal op, op gaan varen. Op één zo'n individu die gewoon beter is dan de rest. Nee, maar maar, maar het is een wel... van de zaken die, die vorige week ook te spraken... ik vond het wel mooi dat, dat Jasmin Smit in een gesprek tegen mij zei van... Jan jullie luisteren, hè? dat heb ik met Renomi gezien... en dan zeg je van, we luisteren naar de wens van de sporter. Nou, is dat bij ons ook zo als wij... en dat gaat dan niet over Mauro weg of Mauro blijven, maar als wij invloed willen hebben op de keuze die men kan maken... krijgen we de ruimte. Ik zeg, natuurlijk krijg je dat, zo simpel, zo simpel is het. En eh, dus kritisch naar jezelf kijken doen we in dit proces ook. En eh, vandaar dat we met de meiden, nou, dit soort conclusies... en ik wil niet de verantwoordelijkheid op het team afschuiven... want wij zijn verantwoordelijk voor dat soort, voor dat soort keuzes... maar ze geven wel de aanzet en dan moet je luisteren... en zo kom je tot een afweging. En anderzijds zou ik de Welgemeende Raad niet te veel naar spelers en spelers luisteren. Dat is nooit goed. Aldus Henk Hoytink. Uh, we zijn bij de Zwembond geweest. Dan gaan we naar de Schaatsbond. De KNSB wil een andere opzet van de Europese kampioenschappen, allround. Uh, de bond wil een kleine vierkamp. En dan moet de 10 kilometer bij de mannen vervangen worden door de 3 kilometer, en de 5 kilometer bij de vrouwen door de 1000 meter. De plannen zijn uh, bedacht door grote groepen betrokken in de schaatswereld. En moeten bij het eerstvolgende ISU-congres uh, worden besproken. Iedereen Buust, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat vind jij van deze plannen? Ja, uh, yeah, ik uh, vind het eigenlijk uh, uh, niet de hele goede plannen omdat uh, het, ik denk dat het een beetje de doodsteek gaat worden voor het allrode. En dat, uh, dat vind ik erg zonde. Ja. Want uh, ik denk dat je beter kun je, kun je het Arounde Olympisch maken, zoals dus ik vorig jaar ook uh, al een keer had aangegeven, aan het aangeven, als je kwam Of uh, je moet het zo doen dat het ene jaar is het e round. En het andere jaar is het week round. Dus zeg maar twee, uh, in de via twee EK's en twee WK's. Ja. Maar zou dit niet betekenen, want bij jullie hè, betekent het dan die vijf kilometer uh, gaat eruit, je zou kunnen zeggen. Daar komt, het wordt spannender, het wordt korter. Dat is natuurlijk wat de KNSB probeert: hè? Om, om de mensen weer in het stadion te krijgen. Uh, volgens mij, die gedachte. Hè, om, om het, nou, om het... Volgens mij zit het EK gewoon goed voor in Nierenveen, in het stadion. in Nierenveen en, wel, dat klopt. En met het EK Boedapest was het ook gewoon heel druk. Maar het, uh, het is meer, uh, denk ik. Uh, als je zo als we maar één keer in twee jaar in één krijgt, dan denk ik vanzelf ook drukker. En ik, eh, ik ben een beetje bang omdat ze het WK-Round ook al verplaatst hebben naar Maag. Een in afstand uh, in februari. Dat zo eigenlijk het mooiste van de hele straat, namelijk het Round, dat dat verloren gaat. En ik denk dat we een lobby hadden kunnen opstarten om, uh, om het uh, Olympisch te maken. Ja, het een sluit misschien het ander helemaal niet uit. Dat zou ook nog kunnen, iedereen. Dat klopt. Uh, maar, maar weet je het, het Aron is natuurlijk ook zo moeilijk en zo mooi. Omdat je, je hebt, net zoals bij een man, moet je goed zijn over een vijf meter, Maar ook over een tien uh, kilometer. En dat maakt het zo moeilijk. En ik denk dat het uh, anders wordt het wel, uh, ja, het gaat wel heel veel op elkaar lijken. Ja, uh, maar denk je niet dat het juist ook, uh, he, doordat het wat breder wordt, doordat meer mensen kunnen winnen, uh, dat dat het schaatsen nog aantrekkelijker maakt? Nou, ik denk dat als je het olympisch maakt, dat er dan ook echt wel veel meer mensen zijn die in één keer uh, ook 50 kilometer kilometers kunnen rijden. Dus het is, uh, ja, ik weet het niet. Het, het is voor allebei wat Het, is. En het enige wat ik buiten bang van ben, is dat het allrounder in de huidige fondsen niet bestaat. Dat ja. dat uh, verloren gaat en dat zou ik zonde vinden. Maar zijn jullie hier, hoe is dat gegaan? Is er met jullie ook gesproken hierover? Ja, met de avond hebben het, uh, het plan van podium tot podium dus, uh, geactiveerd. En daar zijn een aantal schaatsen bij geweest. En uh, ja, ja verder, uh, verder heeft de rest het gewoon uh, te horen gekregen. Ja. Je had er niet nog meer in betrokken willen worden? Of, of, of je... ja, ik ben er wel voor uitgenodigd hoor. Alleen uh, het probleem is dat dat uh, in de vakantietijd is. In oh, ja. april. Ja, en, dan een, en van die 2,5, 3 weken vakantie die je hebt, wil je graag ook nog een echte vakantie. Ja. Dus uh, ja, daar is er helaas niet van gekomen. Maar goed, uh, kijk, ja, er zijn zoveel... Er zijn zoveel verschillende meningen en ik ga er echt over vanuit dat KMSB het beste doet en het beste wil. Maar um, ja, kijk, ik, ik, op mijn persoonlijke mening uh, vind ik het gewoon uh, vind ik het jammer. En heb ik liever een EK één keer in de, in de twee jaar en een WK één keer. In... Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat een beter offset is. Want het, ook het feit dat je op een EK um, ook nog heel veel er kan erin doen, Maar dan heb je in één EK heb je ongeveer vijf verschillende Europese kampioenen. En ik denk dat je er juist vanaf... ...dat je niet veel verschillende kampioenen meer moet hebben... ...maar dat je het heel speciaal moet maken. Ja. Dat zie je bij het skilleroog bij het zijn er zoveel verschillende kampioenen. Dat is eigenlijk een beetje zonde voor het moet heel speciaal maken. Dat degene die kampioen is, dat dat ook echt een bijzondere prestatie is. En vooralsnog zeg jij gewoon, allrounden moet olympisch worden. Ja, absoluut. Oké, okay. dankjewel Irene. Je, ja. zit, je zit in Spanje... Ja, ik uh, was verdwaald. Ik zat met Freddy boven op een berg, maar inmiddels zijn we weer beneden. Dus uh, we gaan de weg de proberen te vinden. Oké, okay, nou, <laughs> doe je best. Je haalt het ook, thee Haal je wel, hè? Ja, daar voel ik wel op thuis. Ik denk het wel. Oké, okay. dankjewel, je wel, Goed Um, ja, jeetje, het zit er al eigenlijk op. Ik wilde met jullie ook nog over het schaatsen gaan praten. Maar uh, nee, Henk, hoor je tink. Doe, uh, Doe, <laughs> Doe maar niet, Dat doen we dan de volgende keer. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Dat geldt natuurlijk voor jou ook, Raymond Kerkels. En uh, Jan Kossen, algemeen directeur van de Zwembond. Tot zover langs de lijn van deze middag. We gaan straks gewoon nog verder, hoor. Met uh, veel voetbal. Wie zou er vanavond weer bovenaan staan in de Eredivisie? Henk? Moet je deze spelen vanavond? nee. Ja. AZ. AZ. Die spelen wel vanavond en als die winnen, dan zullen ze wel bovenaan staan. Nou, en dan kijken we morgen wel weer verder. <laughs> Mooie competitie. Uh, fijne avond nog. Oké, okay. dag. Ja, dag. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie. PSV Herenveren. Kambuur, NEC. De en de doepen. AZ Roda. Doepen. Prachtig doepen van AZ. En om kwart voor negen, Ajax Herakles. En ook WK-kwalificatie vrouwen, Nederland, Griekenland. NOS langs de lijn, zometeen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto.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 Reserveer kaarten op seatickets.nl. Dit is Radio 1.